Let's cry. De Heer zijn leven geeft. Vluchten. Allemaal van harte welkom in de Veenhardkerk op deze prachtige lentemorgen. Het is heel erg mooi weer. Het is wel een beetje leeg vanmorgen. En ik denk dat dat komt omdat in Leef tegelijkertijd met onze dienst nu een dienst is voor jongeren. Dus ik zie ook, uh, ik zit een beetje rond te kijken, maar uh, de wat oudere jongeren en de alle leiders die zijn uh, waarschijnlijk daar. Dus uh, nou, ze hebben vast ook een mooie tijd. En wij gaan er ook iets moois van maken met elkaar. Ik ben. Uh, Annemieke, en ik leid jullie door de dienst van morgen. Je hebt Angela al even horen zingen en kunnen genieten van haar. Met Angela zingen bij we Jan-Peter is er uit Utrecht. Nou, zo weet je een beetje wie er op het podium staan vanmorgen. Ik zou zeggen, uh, zeg nog even goeiemorgen tegen elkaar. Misschien heb je het al gedaan. Even achter je, voor je. Als ik zo uh, terugkijk naar de afgelopen weken en uh, naar ons leven, dan uh, hadden wij het eigenlijk best wel een beetje vol met elkaar. Ik uh, ben een studie begonnen, dus naast mijn werk, dus de weken zijn vol, veel avonden zijn, uh, zijn we weg, dus we hadden gewoon, nou ja, ik merk gewoon op het moment is, is, het, is het druk en vol en um, nou af en toe heb je dan uh, van die ontzettend lieve mensen die zeggen, zullen we weer eens afspreken? Nou, dat was heel fijn. Dus een tijdje geleden kwamen wij bij uh, goede vrienden van ons... en die hadden van alles gedaan. Wij kwamen daar... Ik zal het even laten zien, hoor. Dat was een mooi kleedje. We kwamen daar, hè? Kunnen mij wel een beetje verstaan? De tafel is ook prachtig. Wij vonden zo'n mooi kleedje erop. En um, op die tafel stond ook uh, gewoon iets gezelligs, hè. Zo, dus we kwamen daar zo binnen... En dat was eigenlijk al heel leuk om zo aan te komen. En er stonden mooie borden op de tafel. En um, niet te vergeten... Nou die horen erbij, hè? Mooie wijnglazen. Die stonden al klaar voor ons zo. En er kwam een lekkere fles wijn op tafel. Slurpwijn. Tenminste, die is van ons zoals voorbeeldchef, hè? Dus we kwamen daar zo aan. En um, die tafel was helemaal lekker gedekt. En uh, oh, we gingen daar zo lekker zitten. En ze hadden onwijs lekker gekookt, voorgerecht, hoofdgerecht, nagerecht. En we hadden alle tijd. En we hebben ontzettend lekker gegeten, maar we hebben vooral heel veel met elkaar gekletst over van alles. En het was zo fijn als je zo druk bent geweest en je zit met elkaar aan tafel gewoon te genieten. Van alle verhalen, maar vooral van elkaar en ook vooral van lekker eten. Ik weet niet of je dat kent, dat je dat ook wel eens doet zo, soms. Hoop ik voor jullie wel ook. Nou weet je wat nou zo bijzonder is? Dan zijn we in de kerk. En misschien denk je wel, nou leuk samen eten, maar wat heeft dat nou te maken met God? Nou daar gaat het vandaag over. Dat de Heere God zegt tegen ons, simpele mensen, ik wil ook met je eten. Huh? Hoe kan dat nou? Nou daar gaat Jan-Peter straks meer over vertellen. Als we, als we uit de Bijbel hebben gelezen. Um, en hoe bijzonder dat is. En ik wil eigenlijk aan je vragen, zullen we eerst deze dienst beginnen met gebed? En uh, naar deze bijzondere God, die ook met ons wil eten, samen toegaan. Zullen we dat doen? Goede God, dank dat we hier mogen zijn. Op deze prachtige dag. Als we kunnen genieten van de zon die u hebt gemaakt, van al het leven dat weer uit de grond omhoog komt. En als we ook kunnen genieten van elkaar, zoals we hier zitten. Van elkaars gezelschap, want ook... Ook wij zijn door u gemaakt als allemaal zulke verschillende mensen. En we danken u, Heer, dat u een God bent die zo groot is dat hij dat allemaal kan maken. En dat u tegelijkertijd tegen ons zegt, ik wil zo graag met jou optrekken. Ik wil zo graag met jou samen eten. Kom bij me aan tafel. Wat een wonder is dat, Heer. Een dank dat u bent wie u bent. En We nu bidden voor vanmorgen als we hier zitten, dat we daar nog meer... Misschien voor het eerst, misschien al voor de zoveelste keer, iets van mogen proeven van uw liefde. En ja, tegelijk denken we ook aan alle, aan alle jongeren die uh, vanmorgen bij Leef zijn. We bidden ook voor hen dat het een prachtige dienst mag worden. Waarin ze u ook echt ontmoeten. En ook ontdekken hoeveel u van hen houdt. Heer, zo leggen we dat bij u vanmorgen. En gaan we samen deze dienst in. In Jezus' naam. Amen. We samen zingen. Goedemorgen allemaal, we gaan beginnen met het kinderlied vandaag. En vandaag gaat het kinderlied, of eigenlijk gaan we het hebben over het avondmaal. En over dat de Heere God een verbond met ons heeft gesloten. Maar wat heel mooi is, nee niet kom aan boord. Had je die graag willen zingen? Nou, ga ik onthouden voor de volgende keer, oké? Okay? Goed, doen we dat. Nee, dit liedje, dat vertelt eigenlijk over hoe heel veel honderden jaren geleden de Heere God er al was. Bij Abraham en Isaac en Jacob. En vandaag is hij er ook bij ons en over 100 of 200 jaar is hij er nog steeds. En dat vind ik wel heel erg mooi, want dat is een God waar we op kunnen vertrouwen. Want door de hele geschiedenis kunnen we lezen dat hij voor ons zorgt. Het lied heet Hij alleen en jullie mogen komen staan. van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Adam en Eva, van Joshua en jo Nou, ik zou tegen de kinderen willen zeggen, blijf lekker staan. Want jullie um, mogen naar je eigen programma. De jongste kinderen van 0, 1, 2 en 3 gaan mee naar de Veenaard Kruimels. En die mogen mee met uh, Marjorie en uh, Theo. Klopt hè? En um, zit je in groep 1, 2, 3 of 4, dan mag je mee naar de Veenaard Kids. En um, dan ga je mee met uh, Christa, Anouk en Joke. Klopt, even staan Christa. Ja, dat is Christa. Veel plezier. <lacht> Ik weet niet of je een jas aan hoeft, je mag naar de school hiernaast. We zien jullie straks weer, uh, weer terug. gaan we weer verder. Mogen jullie komen staan voor het volgende lied. Aan de maaltijd wordt het stil. Even een introotje van tevoren. En dat introotje heeft, heeft te maken met, uh, ja, uh, met dat uh, we bij je, je tegenaan loopt en wij liepen een beetje tegen het avondmaal aan. In die zin dat ik uh, dat we het gingen hebben over kinderen aan het avondmaal. is dat een goed plan. Ik heb niet verkeerd, maar dat uh, daar moeten we nog wat langer over praten. En ja, hoe doe je dat dan? Maar, maar, en ook over, we hebben allerlei vormen van avondmaal, zeg maar dat langsgaat en die strooibalenvorm, kan ik me hier herinneren, dat is volgens mij de manier. Maar, uh, we hebben ook variaties, met een groep van 500 zijn we, dus hoe doe je dat dan? Moet je, je voorstellen dat er 500 man steeds langskomen, dat duurt echt half uur. Is dat dan zo ideaal? Dus, uh, um, en andere, wat, ik, wat mij ook wel, uh, uh, we hebben op Goede Vrijdag geen avondmaal deze keer, maar op paas, zondagmorgen. En toen zeiden een paar mensen tegen mij, John Peter, kun je even uitleggen, ik, ik, ik heb het bijna al, maar ik, kun je even uitleggen wat Pasen te maken heeft met avondmaal? Een herkenbare vraag, waarbij ik dacht van, soms zingen rotten in dat case. Want als avondmaal alleen maar gelieerd is aan lijden en pijn en zonde, dan hebben we nog een stukje niet begrepen. Mooi, denk ik altijd. Mooi, als je En dan denk je, nou, nou wat gaan we doen? Dus dan gaan we even een, uh, een, een, een, een, um, een luikje over het avondmaal. Hè? Dus al die dingen met elkaar beetje, wat, is, wat is nou eigenlijk avondmaal vieren? Een luikje ik weet niet of ik het alle drie hier doe, maar in elk geval de start er wel van. Um, en dan be begin ik gewoon even met een introotje over wat is eigenlijk avondmaal. Avondmaal is verschillend van een preek. Een preek is een beetje gehakt, en je hakt alles in blokjes, en je pakt één blokje uit, en zeg je, dit blokje ga ik bekijken, hak je nog weer een kleine blokjes, en zo, zo analytisch noem je dat. Dat zit dus nooit alles in in de preek. Voor mensen die het willen, no way. In het avondmaal zit wel alles. Alles van het hele leven met God, ook in doop, zit alles van het hele leven met God. Blijdschap, vreugde, verdriet, ik weet niet wat dit allemaal voorstelt, maar ik kan je garanderen dat, dat dit allemaal in avondmaal of in Doop zit. Het heeft of met eten te maken of met die gigantische ommekeer. Noem ik maar één ding. Met, met sterven, met leven, met vreugde, met blijdschap, met verdriet. Dat zit allemaal. Dus sacramenten noemen wij synthetisch. Dat is een beetje dogmatiek eigenlijk. Sacramenten noemen wij synthetisch. Er zit alles in. Preken zijn altijd analytisch. Dus waar het over gaat, het heeft te maken met nee, eh, nee, nee, nee. Sorry. Waar het over gaat, het heeft te maken met de sacramenten. Je moet altijd een link kunnen leggen, of het bestaat gewoon niet. Alles zit erin. Ja, die, die eerste zwarte dacht ik: avondmaal, doop is all. Wij zitten in een totaal. Oh ja, nee, dat is iets te veel. Laat me even, dan lopen we zo allemaal langs. Wij zitten nu in een totaal andere setting dan toen. En ik, terwijl ik hier sta, denk ik: ja, dat klopt niet helemaal. Maar. Um, Even kijken wat er staat. Ja, doe maar even weg. Anders, ik, dan zie ik, mensen die nu al lezen, we gaan hier straks naartoe? Doe maar even weg. Uh, wij zitten in een totaal andere setting. In de eerste eeuw was er een beweging dat mensen dachten... wat maken wij nu mee? Kom in huis, we gaan het vieren. En hier, ze vieren het thuis. En het was niet een instituut. Ik ga er niet al te lang over zeggen, maar we zijn nu best wel een instituut. En, en, en het moet allemaal gereglementeerd worden. En wanneer niet, en wanneer wel. En hoe doen we dat dan? Het was veel meer die setting zoals jij het beschrijft. Kom bij ons eten, want God houdt van ons. En ik mag het delen, ik mag, mag het breken. Het was een beweging. Denk even aan die, die 5000 met pinksteren. Ja, die deelden zich dus allemaal op in groepjes van 30 tot man. Dus heb je 500 groepjes of zo. Ik ben niet zo goed in rekenen. En, en dat was over Jeruzalem. Hadden zij met elkaar dan, vielen zij dat, dat, dat avondmaalsfeest. Um, dus we zitten daar nu wel heel erg ver vanaf. En we zitten er nog heel erg ver vanaf, want... Uh, ik, ik kan me herinneren dat we hier wel eens één beker, dat er te weinig uit geslokt werd, vond ik. Maar we zitten nu met één slok. En met zo'n brok, als je grof bent, noem je zo'n brok brood. Ja, jongens, dat is toch geen eten? Dat is vaste. Ik kan het begrijpen, preek nummer twee. Maar het is even voor het idee dat we nogal ver af zijn van. in een totaal andere setting. Er is ook een schuivende theologie. Zeker in de middeleeuwen. En daar komen we met elkaar vandaan, dan komen we onze formulieren vandaan. In, onze, in de middeleeuwen stond centraal, hoe ben ik, hoe krijg ik een rechtvaardige god? Hoe kom ik van mijn zonde af? Kennen jullie Luther? Even die drie mannen daar. Kennen jullie Luther? Kennen jullie dat Luther eigenlijk tot... Hij wilde... Wat wil je worden? Voetballer wil jij worden, kan ik me herinneren? Luther wilde advocaat worden, of meester. Moest ook van zijn paar. Wat je op wil. Weet je waarom die monnik is geworden? Ken je dat verhaal? Fantastisch! Dit is de eerste keer. Echt? Ja! Ja, ja, ja. Woe. Nou kan ik het verhaal niet vertellen, maar dit is het geweldig. Ja. Heilige Anna help, ik wil monnik worden. Hij kreeg van zijn vader op zijn sodomieten, weet je dat ook? De vader heeft hem alle hoeken letterlijk van de kamer laten zien. Ben je maar gek, je gaat geen dominee worden zeg. Doe eens een beroep, dat is het verhaal. Geweldig. Waarom? Omdat hij was doodsbenauwd door die bliksem getroffen te worden en dan te sterven. En dan met al zijn zonden voor God te staan. Dus daarom, als ik, weet, als ik monnik word, dan doe ik een goede, dan kom ik er vanaf. Lutherse grote vraag is, en het is de grote vraag middeleeuwen, en het is de grote vraag van het lange avondsformulier. ...prek 2, hoe kom ik van mijn zonde af? Is niet meer ons punt. Natuurlijk zitten we wel met zonde, maar het is, dit is niet meer het grote culturele punt. Nu is het veel meer... Uh, ...is God relevant? Is God? En als hij is, en dat wil je nog wel iets is, er zijn er veel... ...maar is, heeft het dan nog enige relevantie met mij? Reken erop dat altijd de theologie meeschuift met welke de cultuur is... Is ook goed, is ook prima. Dus we zitten een beetje met een erfenis over zonde, nog in een cultuur die helemaal gaat over relevantie. Oké, okay. dat schuift, niks aan de hand. En, en in alle gevallen, in alle eeuwen leggen we de lat bij onszelf. Luther vroeg zich af, ik ben te zondig en wij vragen ons af, is God wel relevant voor mij? <laughs> dus we leggen de lat altijd bij onszelf. Dat is vrij stupide, maar we doen het wel. Uh, nee, dat is niet te bieden, want dat is ons normale menselijk systeem. Alleen, ja, we gaan om met God, dus we, daar moeten we aan, uh, aan klussen. Dus, als we dit uh, zien, dankjewel, als we deze vier dingen zien, wordt het denk ik tijd om te herijken, wat is nou het avondmaal eigenlijk, en wat komt er allemaal in naar voren. En dat herijken, dat doen we dan uh, in een blokje van drie, die mag ik in één keer laten zien. Uh, die nemen Jezus Christus, en dan hebben we, de eerste van drie, dat is vandaag, uit eten met God. De tweede van drie is jezelf een oordeel eten. Hebben we gedaan afgelopen zondag. Fantastisch. En 3-3 um, was een goddelijk. Een 3, 3 is dan het goddelijk feestmaal. En dat gaan we doen met Pasen. Althans, <lacht> moet nog georganiseerd worden. Maar dan willen we allemaal met Dirk Tassen aanwezig zitten en uh, fristie en chips en uh, denk ik hoor. Maar ja, met 500 man valt er ook weer niet mee. Voor mij moeten jullie Nee, hier zou je het makkelijker kunnen doen, maar daar komen we nog op. Um, en als we dit zo noemen, en nu gaan we even de Bijbel lezen, want, want hoe he, herijken, dan begin ik het liefst toch weer bij het Oude Testament, want daar begon toch wel het een en ander. Um, met deze titel: Diner met Jezus Christus. Of uiteten met God, maar laten we even de maaltijd van Jezus Christus noemen. Met deze titel tackelen we gelijk al één issue. Want jullie kennen dit verschijnsel diner met Jezus Christus als het, hoe noemen, wij onze, hoe noemen wij onze slok en hap? Het avondmaal. En het liefst nog, kijk, There we are. Vind je niet in de Bijbel terug, niet het woordje heilig, en ook niet het woordje avondmaal, maar het heet gewoon de maaltijd van Jezus. Dus met deze titel tekken we er gelijk al, want dat doet iets met je. Als je, noemt, als je het heilig noemt, dan doet het er al met je, dan ga je gelijk al in de stress. Denk ik. En als je het avondmaal noemt, dan denk je. Oh, avond, avond, leiden. Oké. Okay. Dat was de intro, dus ik kom nog een keer weer terug. Maar eerst een verademing met Annemiek. Over uh, ergens waar het Gods wens is om met ons te eten, of dat werkelijk waar is. We lezen samen een stuk. Je kan meelezen op de Beamer. Uit Exodus. Mozes kreeg van de Heer deze opdracht. Kom naar mij toe, de berg op, samen met Aaron, Nadab en Abihu... en zeventig van Israels oudsten, en kniel op eerbiedige afstand neer. Alleen jij, Mozes, mag in de nabijheid van de Heer komen, de anderen niet. Het volk mag jou niet volgen als je de berg op gaat. Mozes maakte het volk bekend met alle geboden en regels die de Heer had gegeven... En het volk verklaarde eenstemmig dat het zich zou houden aan alles wat de Heer geboden had. En hierna schreef Mozes alles op wat de Heer had gezegd. De volgende morgen bouwde hij aan de voet van de berg een altaar... en richtte hij twaalf gedenkstenen op, voor elk van de twaalf stammen van Israël één. Hij droeg een aantal jonge Israëlieten op... om de Heer brandoffers te brengen en stieren te slachten voor een vredeoffer. Mozes nam de helft van het bloed en deed dat in schalen... De andere helft goot hij tegen het altaar. Vervolgens nam hij het boek van het verbond en las dit aan het volk voor. En ze zeiden, alles wat de Heer gezegd heeft, zullen wij ter harte nemen. En toen nam Mozes het bloed en besprenkelde daarmee het volk. Met dit bloed, zei hij, wordt het verbond bekrachtigd... dat de Heer met u heeft gesloten door u al deze geboden te geven. En hierna ging Mozes de berg op... Samen met Aaron, Nadab, Abihu en zeventig oudsten van het volk en zij zagen de God van Israël. Onder zijn voeten was er iets als een plaveisel van saffier, helder stralend als de hemel zelf. Deze vooraanstaande Israëlieten werden niet door God gedood. Ze zagen hem en ze aten en dronken. Mag ik het plaatje zien? Als we zo'n gedeelte lezen, dan ontstaat in eerste instantie een grote afstand. Vind je niet? Dit is niet mijn wereld. Klopt dat? Goed zo. Ook niet je wereld maken. Is het niet. Dit is onze wereld eerder, of niet? Tenminste, wat zien jullie? Wat, wat, wat is de associatie? Ja, ja maar, maar waar doet het je aan denken? Waar denk je, oh ja, dan ben ik daar. Waar brengt het je? Oké, okay. ja? België? Ik, voor mij, dat is goed om dat even te checken, anders dan ben ik ergens anders dan jullie. Voor mij Utrecht centrum. Weet je wel, Stadsgraaf. Op de Dam? Ja, prima. Zeg maar, in, in een stadcentrum. Dus, waarom doe ik dat? Omdat, ben je bij een berg, bij de cine, dat is onze wereld niet. Uh, dus ik wil het dichterbij brengen en de kleur is natuurlijk, dit is safir voor, voor, je hebt ook een safir bril, denk ik dan ja dit is, ja, ik wil geen maar dat koekel ik op safir en dan kom ik hier op um, in, die, in die wereld waar ze toen waren in die wereld komt God en zo'n troon zo'n zo berg dat, dat, is dan, dat is dan de kleur van safir in een ja, in, in een vergelijkbare wereld die, die berg kleurde voor een deel. Want dat de troon van God naar beneden komt. Ik heb ook wel gegoogeld op, op dit plaatje. En dan zie je allerlei blauwe troonen Maar dan denk je ook van, ja ben ik nou in Frozen? Of, of in openbaring? Ja. We, ja. Het, dus het is het val... Het, we moeten eraan klussen om zo'n wereld van toen waarin God echt iets van zichzelf laat zien, om die wereld van God te begrijpen, dan kun je helemaal naar daar toe gaan. Je kunt er ook iets naar jezelf toe trekken. Nou, dit plaatje wil dan een combinatie zijn, maar uh, de vraag bij dit plaatje is van mij eigenlijk, wie kent het verhaal? Wie kende dit verhaal van die 70 oudsten? Oké, okay, nou ik kom meestal op stukken... of Ja? Ik, ik kom meestal op niet. In, in, bij ons, uh, in, in, in, en ik denk het is 500, was het waren er 1, En achteraf bleek er twee tot drie. hadden, alle, hadden alle, allemaal iets met theologie. <laughs> dus het is nogal vak iets, zeg maar. En in Amsterdam was het iets meer uh, grappig. Gezet, hè? Geen idee waarom. En dan heb ik weer zo'n ding. Dat ik denk van dit is soms een rot. Hier moet, dit, he, dit zegt iets. Want wie kent de tien geboden? Ja, toch? De tien geboden als je die voorleest duurt vijf minuten. En dan lees je het langzaam voor. Hoe lang duurt dit? Uh, ja dit, ik bedoel hoe lang duurt het eten? 70 oudste, 70 mensen, dus hoe lang duurt een maaltijd bij ons met elkaar? Doe ze een gok. Ja, een uur, anderhalf uur, toch? Ben je een beetje fatsoenlijk? Uh... En wat is. Ik, nou ja. Misschien moet ik er niet zoveel conclusie aan verbinden. Maar ik. Nou ja, dan moet je er ook zelf maar conclusie aan. Ik vind het een, een. Net alsof die tien geboden in het midden staan. Want die staan hier. Dit staat in het midden. Dit is wat God wil. Dus hebben we het dan wel in de gaten met elkaar? In ons hele systeem ook? Waar God eigenlijk op uit is? Of zitten we toch. Als, als je dit zo vergelijkt, dat ene en meer bekend is dan het andere, dan zijn we meer bij. Een God die zegt van, uh, ja, je moet dit en je moet dat, en het is toch wel een beetje een regel gebeuren hier allemaal. Zitten we meer bij handboek-soldaat dan bij, oh, wat is fijn om samen. Oh. En dat is volgens mij, zeg maar, en niet alleen maar, oh, zwijmel in je gevoel, is die lekker maar ook gewoon lekker aan de slag, gewoon uh, om je heen kijken wat samen doen, dat is wat God wil, volgens mij, meer dan handboeksoldaat. Even kijken. Laat ik, laat, ik, laat ik nou eens wat gestructureerd blijven vandaag waarom lachen we nou eens <lacht> um, en het verhaal niet te makkelijk maken ik denk dat dit, dit geeft een dit is wat God wil Hij, dit doet God nooit iets van zichzelf laten zien waarom niet He knows the risks. Nee, niemand op die berg, zei tegen Mozes. Waarom niet? Niet omdat het berg zo een natuurreservaat was of zo. Maar als je op die berg komt, zul je sterven. Dat is wat gebeurt. Zoals een kind zegt, zoals je tegen je kind zegt, van: niet met je vingers in het stopcontact. Gebeurt trouwens niks als je, als je het zo doet. Maar, niet met je vingers in het stopcontact. Dat is waarom God zegt, niet op die berg. Dus als God zichzelf iets... Ontbloot, zeg maar iets meer van zichzelf laten zien, moet hij oppassen dat hij niet die 70 oudsten doodt. Want daar heb je net gelezen, als het goed is, niet op die berg. Niemand mag je volgen, Mozes, want ze zullen voor zeker sterven. Dus God doet dit zelden. Het heilige der heiligen gaat pas open als hij op het kruis wordt zegt, volbracht. Dan is het, oké, okay, nou kan ik overal eten. Maar daarvoor is het uiterst riskant om met God op te trekken. En hij weet dat. Dus al die maatregelen, al die wetten en al de tabernakel en al die geboden... ...dat is allemaal isolatiemateriaal. Omdat je anders tot 220 volt... ...dat gebeurt. En dat is niet wat God wil. Dus dit is een heel bijzondere gebeurtenis. Niet dat we het weten, we kennen hem allemaal niet. Het is een heel bijzondere gebeurtenis. En wij zeggen, ja, let op het isolatiemateriaal. Ik zou zeggen, let op de koperen kern en de kracht en de passie. En, het, en doe toch eens ontspannen mensen... En tegelijkertijd is het ook weer niet zo ontspannen. Hè? Stel je voor, ja, maar, ach, ik, ik, misschien ben ik dan ook te veel uh, geen dominee. Maar ik zou eigenlijk nu het leukste vinden om met z'n allen even naar buiten te gaan. Waarom? Ik hoor nog iemand. Uh, <laughs> ik hoor nog. Omdat we dan een beetje in de setting komen van. Als we het goed bekijken, zet God niet daar de tafel klaar. Dus dit heeft hij niet gedaan. Dus hoe, hoe is het eten daar gekomen? Ja, volgens mij toch echt met je in je diertas. Ze aten en ze dronken. Nou, 70 man, dat is al een paar kilootjes. Dus als wij met elkaar ...naar buiten zouden gaan. We zouden hier rommelen, onze spullen een beetje nemen... ...we zouden even daar gaan staan en ik zou daar wat vertellen... ...en we zouden terugkomen. Dan zitten we een beetje in de setting van... ...het duurt wel eventjes voordat je met z'n zeventigen... ...zijn we niet, volgens mij... ...voordat je met z'n zeventigen op de berg bent. Wat zeg ik? De uitnodiging voor het is fantastisch. Kom, hier, ik laat iets van mezelf zien. We maken iets mee... Wat in eeuwen niet meer meegemaakt wordt, pas weer na het kruis, maken we, maar, maar maken dat nu mee? Je hey, maakt het niet te simpel. Het is niet lui land. Dat is, oké, okay, kom dan. Dus je krijgt de uitnodiging van God, je maakt iets bijzonders mee, maar en wat zien we gebeuren? Jawel, Annemiek is, is halverwege, heeft nog de goede lazen aan, maar ze verswikt haar enkel weer. Hebben dat weer? Dus jij aan die kant, jij aan die kant, Annemiek naar beneden, en eerst naar boven toe. Snap je? De Oh, de oudste. Ja, de, ja. ja, nee, Annemiek was er niet bij. Verdikke, alleen maar mannen. Dat is ook wat. Ja, ontzettend. Er was een mannenborrel, dus boven. wat denk ik nu. Maar, maar zie je, het was geen fietspad naar boven of een schelpenpaadje. Het was wel een berg op geklommen en dat is een gedoe, daar word je echt heet van, dat is klussen en dat vindt dan weer een beetje het leven, zo makkelijk toch? Waar zit je, Karina? Dat is toch klussen? Werken? Hoe kom ik? Hoe kom ik? Hoe, hoe kom ik? Oh man, daar naartoe, Moses, please, sit down hier. Nee, zeg Moses, ga een stukje verder, want die troon is daar, dus dus daarvan niet altijd. Geloven is simpel. Ja, het is fantastisch, maar het is gewoon klussen. Dus ik nogmaals... Daar zitten gevangenschappen, of echt in de gevangenis... Daar zit de periode van, van misschien psychisch gevangen... Ik weet niet wat dit allemaal voorstelt, trouwens. Het zit erin? I dit, dit is leven. Uh, en, en nog iets wat een groot verschil is natuurlijk... Uh, ze namen niet de symbolische had, maar ze waren lekker aan het eten en drinken. Maar daar hebben we het over gehad. En om dit blokje af te sluiten. We gaan, met, we gaan drie blokjes doen. Hè? Uit eten met God in 1500 voor Christus. Uit eten met God in 30 na Christus. En uit eten met God in maart. Nou, in, eh, in 2017, dus zeg maar vandaag. En we proberen dat eerste blokje nu af te ronden van uit eten met God 1500 jaar, 1500 jaar voor Christus. En dan is het... Naast te bedenken dat alleen maar mannen waren, misschien is dat, het is wel even goed om vast te houden, dat dit, dat dit ook 70 mannen waren. Nou, als je in Nederland 70 mannen bij elkaar zet, is er altijd wel eentje porno verslaafd. Toch? Meer. Begrijp wat ik wil zeggen? Die 70 man waren niet de, de oudsten, dus de zonderlozen, dus de heiligen. Dat waren gewoon 70 synodeleden. Nou ja, je kunt het wel uittellen. Dat zijn 70 zondige mannen. Die noem, noem ik weer dus die ene bekende zon. Maar, maar, maar snap je, het zijn, het zijn gewoon 70 vaders ook, die beneden kwamen, iets fantastisch meegemaakt hadden. En het eerste wat ze deden was tegen hun zoon zeggen, heb je dat toch verdikke je boel nog niet opgeruimd? Zag er een. En dus dat is gewoon een dit, dit, zijn, dit zijn geen 70 heilige mensen die boven zijn, dit zijn gewoon 70 mensen. Pak de 70 vandaan. Kijk eens in hun leven. En je weet dat het 70 inderdaad heel gewone mensen zijn. Die ook altijd teleurstellen. Ergens. Toch? En hiermee is het zowel fantastisch om af te sluiten. Oh ja, ik weet trouwens zeker dat het verkeerde kerels waren die 70. Dat zouden jullie ook kunnen weten. Want over een paar maanden nemen ze allemaal een verkeerde beslissing. Over een paar maanden zeggen ze allemaal... Nou en kaal hebt, nou, uh, weet je wat? Ik ga niet vechten tegen een van twee meter, drie meter, één nakieten. Je kunt wel mooie grote trossen meebrengen, maar uh, wij voelen ons springhanen. We gaan niet het beloofde land achter jullie aan, weet je? Uh, je herinnert je dat? dat? Dat zeggen deze zevende man. Kies allemaal verkeerd. Of Jozef, nou ja goed, 69, 68. En het zal niet zo zijn dat God dat niet weet. Dat je denkt: oh shit, dat zouden ze over een paar maanden doen. Kiezen ze dan nog wel de goede keus? Ben ik helder of niet? Als ik snel ga, dan moet ik het uitleggen. Zeg je? Oké. Okay. Dus deze 70 man, hier zit jij bij. Misschien is dat mijn verhaal. Hier zit jij bij. En God zegt: ja, ik weet dat het over drie maanden in de fouting gaat. Maar, maar ik, dit is wel mijn wens. Kom lekker bij mij bikken en eten. Jammer dat het nog niet kan dat heel het volk welkom is. Er zijn nu nog 70, maar die zeven die zitten erin. Dus jullie zijn wel vertegenwoordigd. Mm. In welk kader staat dit etentje? Dit, dit etentje daarboven op die berg staat, in welk kader staat dit etentje? Dit etentje daar boven op die berg staat in het kader van de levenslange route naar een nieuwe, vernieuwde aarde en naar een vernieuwde mens. Dit duurt eeuwen, maar wij zitten in hetzelfde traject. En in welk traject zitten we nu? Dat God tegen Israël zegt van, zouden jullie met mij willen leven? Zou jij mijn vrouw willen zijn? Nee, hier zegt God bij de berg wil je met me trouwen Israël. Ik heb je gehaald uit Egypte. Ik heb je hier gebracht. Het is toch een heel exotische aanzoeklocatie bij de Sinai. Inderdaad, ik zeg van zo kan het. Maar ik, wil je, ik heb je gered, bruid, omdat ik met je eeuwig altijd wil optrekken. Door de woestijn naar Israël. Ik wil met jou samen een huis bouwen. Mijn leven delen. Dat is in dit verhaal zit het. Wat wij, doen, wat wij dan zeggen in Nederland... ...verklaart u, ja aan te nemen tot uw wettige echtgenoten... ...en belooft u getrouw alle plichten te zullen vervullen... ...die door de wet aan de huwelijkse staat wordt verbonden. Dat is wat wij zeggen. En dat is hele, het hele verhaal met bloedsprengen en met, met de wet voorlezen. Hebben jullie al gehoord wat het volk zei? Het volk zei, ja, dat, dus Mozes leest voor... En dan zegt het volk, ja, dat zullen we doen. Heb je dat gehoord? Moet je niet een beetje kniffelen? Ik moet altijd een beetje kniffelen. Dus ja, dag. Dat wordt toch niks. Het Oude Testament leert ons toch juist... dat het volk steeds weer zegt... ja, dat gaan we doen. Echt niet. Omdat ik mezelf herken. Ja, heer, vanaf nu ben ik rein voor u. Echt niet. Dat kan niet lukken. Daarom zegt God juist... Daar ben ik nou zat van. Ik kom zelf wel en dan lukt het wel. Dan gaat het je lukken. Dat is Nieuw Testament, maar dan komen we straks op. Het is dus bijna in, in, in de brug. Maar dat gemak waarmee zo'n volk van, ja hoor, heer, we willen echt met u, heeft ook wel iets moois. Iets naïfs van een bruid die zegt: Ik zal u altijd trouwen, ik zal jou, bruidegom, altijd trouw blijven. Dat bloed sprenkelen. zei mijn vrouw, die moet iets van zeggen, want dat vind ik zo raar. Dan spreken je bloed over mensen. we zijn een voorradigheid. Ja, dat different culture. Zo doen we het dan niet meer. Bloed sprenkelen. Wat betekent leven sprenkelen? Dus als ik leven over jullie uitsprenkel, dan geef ik jullie allemaal een flesje spotlife of zo. Zoiets? Of het kauwkum is dat. Dus als je denkt aan bloed, moeten wij niet denken aan bloed. Maar dan mag je denken, het leven wordt, wij zijn het leven met elkaar verbonden. Dus als je dit zo ziet, we gaan naar de volgende. Als je dit zo ziet, dit geheel van het volk van Israël, wat daarbij die berg zit... En God van Israël is dat bruid en bruidegom. En is dat etentje naar mijn gevoel in die symbolische taal, dat de bruidegom de sluier weg mag doen en haar zoemt, heel dicht bij elkaar, in het openbaar, wij altijd intiem samen optrekken. Wil God uit eten met jou? Absoluut, al eeuwen. Hoppla, naar twee. Uit eten, even dat blokje, heb je die ook? Uit eten met God in. Uit eten met God in 30 na Christus. This is going to be easy. Plaat je graag. Uit eten met God. 30 jaar na Christus. Oei. Zie je het of niet? Is het is het ja? Yeah? Wat is het? Ja. Yeah. Yeah. Oh, staat er boven. <laughs> Herken je het ook. Ja, mooi. Ja. Dus zo zitten we, we, maken een move, zo zitten we op de berg met de God die maar heel weinig van zichzelf kan laten zien vanwege het, de voltage, de heiligheid. En dan zit het Nieuwe Testament. En dan gaat het over een nieuw verbond, dat wordt hier aan deze tafel gezegd. En daar zie je plotseling de rollen. Omgedraaid. Of niet. God. Nou we hebben het mooi gezongen. Als je dat goed. God die het voor elkaar krijgt. Om niet gediend te worden. Maar om ons te dienen. Vanwege zijn hartelijke wens. Om met ons te eten en te leven. Dat. Dat. Zij zagen de voeten van God. Hier zit God aan onze voeten. En het is natuurlijk een mooi middellijks plaatje... met een mooi dingetje om Jezus' hoofd heen. Dat is onzin. Jezus was gewoon een man met bruine ogen... en het water werd gewoon nat. Hij moest het drogen. Hij zei, nee, iedere voet, ook tussen je tenen... de volgende voet, sandalen uit, sandalen in. Ook weer, het kost allemaal tijd. Nee, ik ga dat jullie stuk voor stuk, ga ik het doen... en ik wil dat jullie dit blijven doen... maar. Maar als je iets wil weten van wie ik ben, dit ben ik. Een totaal vernieuwd huwelijk zou je kunnen zeggen. Trouw tot in de dood. Jawel, ook het bloed, dat wil zeggen leven, speelt hier een rol. Een avond verder en hij hangt aan het kruis. Maar dat, is, dat, is, dat is Jezus Christus. En wat zegt Jezus Christus aan deze tafel? Hier ook ergens is. Ik zie er nu al naar uit. Ik zie er nu al, weet je dat, dat Jezus zegt toch? Ik zie er nu al naar uit. Aan de tafel, terwijl hij nog het eerste maaltijd instelt. Ik zie er nu al naar uit. Om de wijn nieuw te drinken. Om de wijn nieuw te drinken met jou in het koninkrijk. Nou, Jezus zal niet verslaafd zijn. Maar hij heeft een, toen al... Ik denk een uurtje, anderhalf uur later na dit gebeuren... Zegt hij, ik heb er nu al zin in, terwijl hij de klus, deze klus nog moest klaren. Ik heb er nu al zin in om met jou de wijn nieuw te drinken, of nieuwe wijn te drinken, in het rijk van mijn vader. Dus Jezus kijkt aan deze tafel al uit naar een nieuwe maaltijd. Zie je hoe met weinig moeite je in de Bijbel zit, hoe je ingeklemd zit met de maaltijden met God. En ingeklemd is nog wel een heel negatief woord. Dus, we hebben het over het, wat wij noemen het avondmaal, en wat we denk ik moeten noemen de maaltijd van Jezus Christus. Wat wij hier met elkaar vieren, regelmatig, heeft iets te maken met die wens van God om, de te, om met jou te eten. En dan heeft het toch iets met deze setting terug te maken, om meer in onze eigen cultuur. God zet niet alleen de wijn klaar, ook God zet ook het brood klaar. God zet zichzelf klaar. Versiert het op allerlei manieren. Hij heeft er echt zin in. Iedere keer weer. Niet een hap, niet een slok... maar met ons een uur, anderhalf. Ik weet niet precies hoe we dit moeten vertalen... en hoe we het dan met elkaar maalt... en hoe we dan met wat we, wat we vroeger het avondmaal noemden... Hoe we dat moeten vieren. Maar we moeten ons wel, hier moeten we ons wel aan spiegelen. Moeten we wel, omdat je de kern van Gods wens toch weer naar voren wilt laten komen. Goed, genoeg om te denken. En daarom sluiten we af met de derde. Met een paar vragen eigenlijk. Dus maak je geen zorgen, we gaan er zo uit. Ja, ik ruik een soort... Ik krijg nog een soort wijn uh, mooi, lekker ik heb vijf punten gewoon vragen ge uh, doe er maar wat mee op dat moment dat, dat ik dit preekte hadden wij thuis avondmaal in Utrecht de volgende ga je op gods uitnodiging in dus ben je een van die 70 oudsten oké, okay, ik, ik ga mee laat je je voeten wassen in het andere plaatje Mooi als je dat doet. Maar wacht even. Niet doen kan ook, want het is een uitnodiging. Dus niet op ieder uitnodiging hoef je gelijk te komen. Besef dat het niet alleen maar... Het is een verademing, jongens, om met God op te trekken in je leven. Om diep te beseffen dat Hij enzovoorts. Maar het is ook klussen, het is lopen, het is werken, het is... Het is klimmen, het is verstuikte enkel, het is meenemen. Dus ook aan de tafel van de Heer kan het, neem je jezelf mee en dus je leven mee. Je bent er welkom, maar heb niet het idee dat hier alles over en blij en vrolijk en happy-clappy is. No way. Dus, in een derde ding wat ik dan wil zeggen, lukt het jou om te komen met die vragen? Laat ze dan niet liggen. Maar kom nou met die vragen, met die worsteling. Kom zoals je bent, ja. kom ook met alle stemmen die in je hoofd zitten, kom dan zo hier aan tafel zitten. Splits jezelf niet af. Kom met je zonde, maar, dat is, maar kom ook met je worsteling, met je boosheid, met je verdriet. Mag ik er eentje noemen wat ik tegenkwam? Iemand zei tegen mij, als ik in de kerk kom, dat was in onze gemeente, dan denk ik, jongen, wat hebben die mensen het allemaal goed voor elkaar. Dat was één gedachte en een tweede gedachte, en waar ben ik zelf een sukkel? soms hè, wij zijn allemaal jonge mensen zitten bij ons allemaal strak in het vel ja hier trouwens ook hoor. en dat je door het feestelijk en mooi dat, je, nee, dat het afstand oproept God wil met ons eten met die 70 mensen in dit leven en in dit leven is zijn weerstand en boosheden zijn hier en ook dat je het eigen gevoel van sukkel zijn hoort er allemaal bij en ik zou zeggen, en dan kom ik terug wat ik eerder gezegd heb, de lat bij jezelf leggen. Zou je dat dan niet willen doen? Of, jij de, of je op de uitnodiging ingaat, dat moet jij weten. En ik ben naar iemand toe gegaan, ik zei, ik heb je niet gezien. Hij zei, nee, klopt, want ik vond, ik vond het deze keer niet voor mezelf passend, want hij zat te twijfelen met Jezus. En ik wilde mezelf de ruimte geven om eens niet in dat termin van, ja, je moet altijd, om, om eens ruimte te creëren. Ik zeg, dat heb je goed gedaan. Fantastisch. Volgens mij heb jij je avondmaal zeg maar, in feite de feest beter gevierd... dan menig een die denkt van... nou ja, laat maar weer gaan, als krijg ik gedoe. Dus of je op de uitnodiging ingaat, daaraan toe. Maar bedenk de woorden van Jezus als hij zegt... hier heb ik naar verlangd. Want dat zegt Jezus, een paar woorden na die paasmaaltijd. Hier heb ik naar verlangd. Ik wil met jullie samen de maaltijd vieren. Dus let even niet op je eigen agenda... Hoe druk je bent, maar denk even na hoe ik ernaar verlang, ook als je niet komt. Kom op, we hebben nog een hele leven. Ook als je niet komt, maar, maar ik heb het verlangen om met jou op te trekken. En niet vijf minuten, anderhalf uur, levenslang. Met precies wie je bent en je gedachten, kom, kom. Wat mij betreft. Maar feel free, het is een uitnodiging. Nou, dat was hem. Oftewel, adem. Vragen? Ik ga er denk ik even in het gebed afsluiten. Maar misschien is het wel handig om te zeggen, nou Peter kun je daar nog iets van zeggen. Want dat begrijp ik nog niet. Of Feel free. Ik val niet om van, ook als je zegt, van, ik vond helemaal niks. Kan ook, ja. see it happens. Mijn haal je adem om een vraag te stellen, of niet? Oh, oké, okay, oké, okay, oké, okay, Sorry. Dan interpreteer ik, uh, ik jouw non-verbale. <lacht> Dat stel ik ook op prijs. Dankjewel. Excuus dat ik niet dat stukje weer uit heb gehaald, want dat is wel heel essentieel. Vers 9, mag ik die zien? Nou, want dan valt het hele verhaal, het hele verhaal natuurlijk in de huigen. Ja, hier. Hierna, en, en dat je niet goed opgelet, dat is altijd een nadeel. Ik zit natuurlijk in die sneltrein, dus ik denk, ja, iedereen leest dat gelijk. Dit hadden, we, dit hadden we als tekst, zeg maar. Dit is de tekst voor de break. Dat, dat, dat, dat gaan we nu even een replay doen. Hierna ging Mozes de berg op. Samen met de Aaron, Nadab, Abihu en zeventig oudsten van het volk. Zij zagen de God van Israël. Onder zijn voeten was er iets als een plaveisel van Safir, helder stralend als de hemel zelf. Deze vooraanstaande is niet te werden niet door God gedood. Zij zagen hem, zij aten en dronken. Zijn, er is eigenlijk geen enkele uitlegger die zegt van... ...dat laatste stukje, ze aten, ze donk, wil alleen maar zeggen dat ze blijven leven... ...maar, maar iedereen gaat ervan uit, nee, nee t, ja, ze, ze zagen hem en ze aten en ze dronken daar. Sorry? Ja, precies, precies. Ja, nou dat is dus een, een populaire versie, zo zou je het ook op kunnen pakken... ...maar ik, ik vind geen exegeten die dat zeggen... Ik vind alleen maar mensen zeggen: nee, dat is daar toch een maaltijd geweest. Ja, ja dat, ik, ik, je hoort natuurlijk op mij spreken. En ik ben weer van de ontspanning en van de niet-heiligheid, maar van een ander soort heiligheid. Um, maar ik denk, dit dus heeft wel enige grond, denk ik. Want het lukt je niet om anderhalf uur, en zo lang duurt zo'n eten... om dan steeds maar heilig te zitten zijn. En dan ga je toch gewoon, mag ik even weer doorgaan... ik wil graag een beetje mayonaise op... mag ik even, eerst eens stil van, mag ik een stukje kebab? He, mag ik een stukje kebab nog een keer, of hoe komt het nog? Dus dan, en dan, dan, dan, dan als, ze, als ze echt aten en dronken... dus daar staat het natuurlijk wel mee... ja, dan, dan, dan, dan, dan, dan breekt dat ook. En dan zeg God ook niet, ga hier een tijdje stilzitten... Maar dan aten nou ja, dus, dus inherent aan de maaltijd. Hè. En hoe ons, ja, dat, dat is inkleuring. Leuk, dankjewel, daar help je ons met elkaar mee, denk ik. Ja, absoluut. Dus, dus mochten we hier nog een soort heiligheid toch, wat natuurlijk in de cultuur wel veel meer zat, hè, absoluut, maar hier breekt God het door, denk ik. Maar mochten we het hier nog hebben, dat kun je niet. Als je drie jaar met iemand optrekt, dan zie je ook het vlees tussen de tanden van Jezus zitten. En dan, als die het breed brood ...dan is dat gewoon, is dat met elkaar een ontspannen maaltijd. Oh, oh, oh. Terwijl je ook natuurlijk wel die discipelen aan die maaltijd dachten: van, hè? Maar dat, dat is meer preek 2. Dus nou gaan we nog. Even. Dit is mijn lichaam. Dus als je aan het avondmaal zit en begrijpt er niks van, zou ik zeggen: prima. Want dat waren die eerste twaalf discipelen, die begrijp ik helemaal geen lore van. Dit is mijn bloed, dit is mijn leven, dit is mijn heen. <lacht> dus dus daar, zowel die, wat gebeurt hier, maar dat vind ik ook omgaan met God, wat gebeurt hier als wel... Ja, we zitten samen gewoon lekker een stukje paasmaal, spare rib, nee, hoe heet dat bij een, hoe heet het bij een uh, lam? Racket of? Lamsrek? Rack? Nou, een stukje lamzek, Jeetje gewoon met zijn... Uh, Hou je van lamsrek? Hou je van lam? Nee, zo'n lammetje, dat ga je toch niet eten? Nee. Zul bidden? En er is niet veel meer dan een, een verzoek aan God. Ik kom naast je zitten een verzoek aan God om. Nou, weet ik veel. Uh, Heer Jezus, wij. Wij. Uh, ja, we verbazen ons, ik, ik verbaas me ook. Ik denk, al vertellend, het is toch niet normaal. En ik denk dat u zegt, nee, dit is inderdaad niet normaal. En dat u ook zegt, ja, het is toch ook wel normaal. Want ik verlang ernaar om met jou een glas uh, Merlot of wat te drinken. De God, Heilige Geest, we roepen u aan om langzamerhand, ook als gemeenschap, maar ook als persoon, als gezin, steeds meer te mogen pakken van uw oneindige, nooit volprezen heiligheid, bijzonderheid. Dank voor deze gemeente, waarin we, ja, ik mag altijd thuis voel om dat rustig uit te pakken, ook fouten te maken en er niet afgerekend te worden. Dank voor uh, alles wat we zo met elkaar mogen beleven om te Groeien in genade, in besef van genade en in verbondenheid met u en verbonden met elkaar. Heer Jezus, fantastisch. We prijzen uw naam. Amen. kreeg van, uh, van de week van, uh, van Carina de preek van JP over het avondmaal. En zelf heb ik eigenlijk al een hele tijd uh, niet zo heel veel met het avondmaal. Of eigenlijk gewoon een beetje uh, moeite met het avondmaal. Dus ik dacht bij mij, nou lekker dan. <laughs> daar moet je wel wat mee. En uh, dan moet je er ook nog over gaan zingen en over gaan nadenken. En, uh, nou, dat was lastig. En eigenlijk was het... Uh, uh, was ik woensdagavond, uh, ja, bij een concert in Tivoli, En daar was een lied, en je zit de hele, de hele week ben je bezig met die liturgie. En daar werd een lied gezongen en ik had zoiets van... Goh, eigenlijk voelt het nu alsof Jezus dat zingt. Dat zo, denk ik, het avondmaal mag zijn... dat Jezus gewoon hier de volgende keer op het podium zou zitten... en zegt van, joh, ik ben zo dol op al mijn vrienden en vriendinnen... die gebroken zijn. Die gewoon uh, zondig zijn en... Uh, nou ja, ook hele goede dingen doen. Maar je mag gewoon bij mij zijn. Ik wil gewoon alleen even bij je zijn. En dat, dat zingt dit lied eigenlijk. En dat vond ik heel mooi. En uh, wilde ik graag met jullie delen. To hold you and let the rest go. All my friends are part saint and part sinner. We lean on each other, try to rise above. We're not afraid to admit we're all still beginners. step forward You can stay right here You don't have to go It's each wound you receive Just a burdensome gift It's kept so hard to lift Yourself above the ground But the poet says We must raise the mutilated world We're working the graveyard shift Might as well sing along. All my favorite people are broken. Believe me, my heart should know. For your tender heart. welcome, yeah, you're safe right here, you don't have to go, you're safe right here, you don't have to go, just wanna hold you, and let the rest go, just wanna hold you, and let the rest go. Dankjewel. Laatste stukje, want we gaan bijna uh, naar de koffie. Uh, onder jouw lied moet ik echt denken aan, um, um, aan mensen in psychische nood. Hè? Dus, dus alle mensen van wie ik hou zijn gebroken. Um, we hebben nog één ding vergeten vanmorgen. En ik wou even naar, kijk even naar jullie meiden. Willen jullie mij even komen helpen? Jent en uh, Rins, wil je even naar voren komen? Mij even helpen, want weet je, Jan-Peter had een paar keer... we hebben bordjes hangen op het kruis over alle moeilijke dingen... Die we naar het kruis brengen. En er moet er vandaag ook een bij. Wil jullie hem samen erop hangen? Ik denk dat er een spijkertje in zit. Onder de vorige. Kijk hoe het lukt. Hang hem er maar op. Een bordje voor mensen in uh, psychische nood. En dat kun je natuurlijk zo groot maken. Dankjewel meiden, Super. En het komt ook dichtbij, want uiteindelijk zijn we denk ik allemaal ook soms in psychische nood. Dat we denken, hoe moet het? En ah, hoe krijg ik het voor elkaar? Uh, ook die brengen we bij het kruis, op weg naar Pasen. Um, we hebben vandaag ook weer een bloemetje weg te geven. Ik vind het wel een heel leuk doel eigenlijk. Hij is voor Flip, een mooie naam ook, Flip ter Heide uit Meidrecht. En hij is um, vrijwilliger bij de Weidevogels, uh, Stichting Weidevogels de Ronde Venen. En hij heeft iets heel bijzonders. Want hij heeft vorige week het eerste Kivits-ei gevonden van Nederland. En dat heeft hij gevonden in Meidrecht. Nou, dat is toch leuk. Dus hij krijgt uh, als felicitatie. En ook omdat hij al zo lang bij die, uh, bij die stichting krijg, of, uh, voor die stichting uh, dingen doet, krijgt hij uh, een bloemetje deze week. En tot slot, we gaan uh, vandaag uh, collecteren ook. Want op zaterdag 8 april hebben we de Passion. Um, prachtige evenementen in de Willestee. Uh, daar kun je mensen mee naartoe nemen, dat kost niet iets. Ik ben zelf vorig jaar geweest, we onze buren meegenomen en ik heb nog wat geaarzeld. Ik denk, ja, hebben zij iets met geloof? Nou, volgens mij niet zoveel, maar ik vraag ze gewoon. En dus het was heel leuk. Daarna hebben we gezellig geborreld en dat was een hele goede avond. Dus uh, je kunt duo kaarten bestellen en je bestelt ze dan wel, maar ze kosten niet iets. Um, nou, en dan ga je er lekker heen. Maar je kunt ook gewoon zelf gaan. Dus wat je wil. Maar we collecteren er wel voor. Want uh, het is een groot event. Kost ook geld. Dus uh, nou, van harte bij jullie aanbevolen. De willen is een locatie in uh, Wilnis. grote sporthal. Die wordt verbouwd. Mooi podium erop. En dan hebben we hebben een hele avond. Uh, prachtig. Dus van harte welkom. En uh, neem zeker mensen mee. We gaan collecteren. De kids staan al te wachten. Kom er maar in. Die hebben ook iets heel moois gemaakt. Kunnen we meteen bekijken. Ik denk dat we na het collecteren nog één lied zingen. Hè? Oké, okay, laten we collecteren. Hart en leven, de onrust die verwaart. Mijn onbesproken vragen, die er leven in mijn hart. U kent al mijn gedachten, verbergen kan niet meer, in vertrouwen echt. Neem ik vol liefde aan, uit handen die verwond zijn, waarin het teken staat. Geen woorden meer van oordeel, genade onverdiend, die aan tafel wordt geproefd en wordt gezien. Deelt met mij de maaltijd, rijkt mij verzoening aan groter dan de schuld die is voldaan. Hoe toont mij uw genade die werkzaam is in mij door de kracht van uw genade. Zingen met elkaar het slotlied: Groot is uw trouw, o heer, en dan mag u voorkomen staan. MUZIEK trouw zijn liefde van God de Vader, de inwoning, de genade, de omarming van Jezus Christus en de inwoning van de Heilige Geest. Voor jou, als je eet, als je drinkt, leeft, computert, is een feit. Amen.